Laten we overgaan naar het woord van God vandaag. Hoeveel hebben zin in het woord van God vandaag? Ik geloof dat God mij een opdracht heeft gegeven voor jullie vandaag. En ik wil jullie vragen om jullie bijbels te openen in Romeinen 12. We gaan vandaag lezen in Romeinen 12 vers 1 en 2. Romeinen 12 vers 1 en 2. We hebben de afgelopen periode gehad over gebed en hoe krachtig gebed is. En vandaag gaan we verder met een ander aspect dat, dat we goed onder controle moeten hebben in ons leven. Ik geloof dat deze periode van 21 vasten en bidden geweldig zal zijn en al is voor de kerk. Hoe we zijn aan het genieten van vasten en bidden. Niet liegen, hoe kan je genieten van niet eten? <laughs> maar nee, we genieten van de aanwezigheid van God. En, en het is een periode waarbij wij ons wat dichter, dichter voelen bij God. Waarbij we wat meer verbonden voelen met God. En ik geloof dat hij grote dingen gaat doen in ons leven in deze periode. Romeinen 12, vers 1 en 2. En als je het hebt, wil ik je vragen om met mij op te staan. Dan gaan we het samen lezen. Het zegt ons. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God... om uw lichamen aan God te wijden als een, als een levend offer. Heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. En, zeg samen met mij, en, en, wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Laten we dit samen lezen. Yes, we gaan proberen samen te lezen. Deze vertaling graag, niet dertig talen en 30 vertaling. Deze, de volgende vers. Dus uh, de twee, ja. We gaan samen. 3, 2, 1. En word niet aan deze. Amen. Jullie hebben wel de harmonie kunnen vinden. Vader God, dank u wel. Vader spreekt tot onze harten vandaag, heer. Dat uw woord levend mag worden in onze harten, heer. Vader, uh, en dat we anders naar buiten kunnen gaan dan dat we naar binnen zijn gekomen, heer. Vader, gebruik mij, vader, als instrument, vader. Dat het uw woorden zal zijn, vader, niet mijn woorden, vader. En heer, dat wij gevuld zullen worden met uw heilige geest in de naam van Jezus. Voordat je gaat zitten, geef twee mensen een... Ik wil de high five zeggen, maar ik wil vandaag zeggen: sch uh, schud hun hand en zeg: denk aan, de denk aan de update. Denk aan de update. Denk aan de update. Denk aan de update. Mag ik de titel zien, alsjeblieft? Denk aan de update. Denk aan de update. Denk aan de update. Jullie mogen plaatsnemen. Denk aan de update. Voor degenen die aan het schrijven zijn. En ik hoop dat je aan het schrijven bent. Want het, het helpt ons wanneer we schrijven. Om meer en meer um, het woord in ons te houden. Voor degenen die aan het schrijven zijn. Schrijf het volgende op. Niet de duivel. Niet anderen. Maar soms ben ik mijn grootste Vijand. Niet de duivel, niet anderen, maar soms, soms hè, soms, maar soms ben ik mijn grootste vijand. Ik heb, ik heb geleerd dat de duivel kan zeggen wat hij wil, en kan doen wat hij wil, en kan proberen wat hij wil. Maar de duivel heeft niet de macht, nog de kracht om jou te laten doen wat jij doet. Hij kan ons beïnvloeden, maar hij kan ons niet besturen. Yes? Hij kan ons beïnvloeden, maar hij kan ons niet besturen. En we moeten realiseren vaak dat de beslissingen die wij nemen, dat wij ze nemen. Het is niet de duivel dat beslissingen voor ons neemt. Het zijn niet anderen die beslissingen voor ons nemen. Maar de, de, de beslissingen die wij nemen in het leven, nemen wij zelf. God heeft ons uh, zodanig, een zodanige capaciteit gegeven dat wij een vrije wil hebben. Waarbij wij keuzes kunnen maken in het leven. En vaak zijn de gevolgen van de keuzes die we maken heel erg. En willen we vaak de duivel de schoot geven van beslissingen die wij hebben genomen. Ja, de duivel is boos op mij. Weet je zeker, was niet jouw beslissing dat je had genomen? Jullie kennen het verhaal wel. Um, de, ze zeggen dat de, de duivel aan het heilen was in een, in een, op, een, op, een, uh, op een bank in een park. Hij was aan het heilen en iemand kwam naar hem toe en vroeg... Wat is er aan de hand? Waarom ben je aan het heilen? Hij zegt, deze christenen... Ze geven mij de schuld van alles, terwijl ze het dingen zelf doen. En het is heel makkelijk voor ons om um, de duivel te zien als een zondebok. Hè? Om de duivel de schuld te geven en verantwoordelijkheid te schuiven voor de dingen die wij zelf doen. Want wat zei Adam toen hij gezonde had? Hij zei de vrouw. Wat zei de vrouw? De slang. Niemand wil de verantwoordelijkheid nemen voor de beslissingen die ze zelf hebben genomen. En soms is onze grootste vijand niet de duivel. Soms zijn onze grootste vijand niet, zijn het niet anderen. Want anderen kunnen jou, kunnen jou treiteren en doen wat ze willen. Maar uiteindelijk beslissingen nemen we zelf. De vijand kan niet jouw hand pakken en, en, en zetten dat jij iets stilt. De beslissing wordt genomen van binnen. En vaak wanneer we zondigen, vaak wanneer het te laat is, vaak wanneer we al beslissingen hebben genomen, dan is het simpelweg omdat we al binnen hebben verloren. En als er één ding is dat we moeten leren om te doen als christenen, is om binnen te winnen. Wij moeten, willen we een succesvol christelijk leven leiden... moeten we beginnen binnen te winnen. Ik heb heel veel mensen gekend... En ik heb heel veel mensen gezien dat heel veel hebben behaald in het leven. Hè? Mensen die heel veel obstakels hebben overwonnen in het leven. Mensen die tops hebben bereikt van bedrijven. En, en, en, en, en bedrijven zijn gestart. En mensen die zijn gegroeid en meer diploma's hebben dan, dan, dan wie dan ook. En ze, zijn, ze hebben heel veel behaald en heel veel overwonnen. Maar hoewel ze heel veel buiten hebben kunnen winnen, hebben ze niet binnen. Kunnen winnen. Ik sprak deze, la, deze week, was het? Ja, deze week sprak, sprak ik met iemand die, naar mijn mening, zie ik deze persoon als een voorbeeld. Ik zag deze persoon als een voorbeeld. Het is een jongen, jonger dan ik, uh, heeft. Een master in, in iets. En is uh, gegroeid in een bedrijf waar deze persoon is. Deze persoon is succesvol naar wereldse mate. En, en uh, hoe wij het zouden meten wat succesvol is. Hij heeft heel veel behaald. Is heel ver gekomen. Ik kijk naar hem op. Want dit is, het is een hele slimme persoon. Weet heel veel. En is heel ver gekomen. Maar deze week zat ik met deze persoon te praten. En deze persoon is verdrietig. En deze persoon is een leven aan het leiden dat hij niet wilt leiden. Want deze persoon heeft veel kunnen winnen buiten. En buiten heeft deze persoon een status dat geweldig is. Maar hij heeft niet binnen kunnen winnen. Ik kan zo mensen die oud zijn. Ik kan zo mensen die jong zijn. Ik kan zo mensen die... die die, ...dat je denkt van, is er nog wel hoop voor deze persoon? En ik kan zo mensen waarbij je denkt van, wauw, deze persoon gaat het heel ver schieten... Uh, ...of heel ver uh, schoppen, <laughs> schoppen in het leven. En wat ik steeds merk is dat de grootste problemen bij mensen... ...niet de problemen van buiten zijn, maar de problemen van binnen. Want wanneer je merkt dat er iets aan de hand is in het huwelijk... ...of in een relatie, of thuis, of op werk, of wat dan ook dan zul je merken dat het probleem bijna altijd binnen begint. Wat ik zelf heb gemerkt, is dat ik heel veel mensen counsel en help. Maar ik heb gemerkt dat ik soms voor mezelf de meest keiharde persoon kan zijn die, die ik ben. Die ik kan zijn. Ik heb gemerkt dat ik mensen kan motiveren. Je kan het, ga ervoor. Je, haalt, je, je zal het halen. Ik heb gemerkt dat ik mensen kan counselen. Eén. Hey, Um, dit is maar een, een, een periode. Je gaat het overwinnen. Je gaat verder. Uh, jullie kennen hè, de christelijke dingen de muren zullen vallen. Je bent gezalfd, je kan het aan. Je bent meer dan overwinnaar. En Christus die jou de kracht geeft. Je, je, je zal het de verdriet is maar voor een avond. In de ochtend je, zal het weer goed komen. Het is maar een seizoen. Er komt een nieuwe seizoen aan. Je, er komt een nieuw niveau aan. Je zal het behalen. Er is een nieuwe dimensie voor jou. En dan kijk ik naar mezelf en zeg ik: Lee, waarom ben je zo? En ik heb vaak de kracht om anderen te motiveren. En als het naar mezelf gaat, dan zeg ik, van, waarom ben je zo lee? En dan ben ik super keihard met mezelf. En ik kan zeggen tegen anderen, je kan het. En dan zeg ik tegen mezelf, je kan het niet lee. Zij kunnen het wel, jij kan het niet. Oh, ben ik alleen in dit? Of herkennen mensen dit? Herkennen mensen dit? Ik ben de meest geweldige coach voor, voor anderen. Maar soms ben ik de slechtste tegenstander... Voor mezelf. Simpelweg omdat ik niet heb geleerd, of omdat we vaak niet hebben uh, kunnen leren om binnen te winnen. Het is verdrietig wanneer je heel veel behaalt in het leven en je komt heel ver in het leven, maar je hebt niet binnen kunnen winnen. Want je kan een geweldige familie hebben en iedereen is aan tafel. En iedereen is blij en iedereen is happy. En we zijn allemaal de, een drumstick aan het pakken en, en de lasagne aan het zetten. En iedereen is happy. Het is, het is een frustratie wanneer je dat meemaakt. En het is geweldig wat er om je heen gebeurt. Maar het is een storm wat er binnen plaatsvindt. Want velen van ons kunnen de, onze... We kunnen niet dankbaar zijn om wat er om ons heen gebeurt. Simpelweg omdat wij niet binnen kunnen winnen. Wij moeten leren om binnen te winnen. Wij zullen niet kunnen uh, overwinnen. Wij zullen niet ver kunnen komen in het leven als wij niet leren om binnen te winnen. De, de strijd, de grootste strijden die wij voeren zijn hier. Zeg samen met mij tussen mijn oren. Tussen mijn oren. Wat zegt 2 Korintiërs 10? Mag ik die 2 Korintiërs 10? Hij zegt ons, de wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, maar krachtig door God tot afbraak van bolwerken. En dan zegt het, want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En wij nemen wat? Wij nemen wat? Wij nemen wat? Wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. Het betekent dus dat wij als christenen een strijd voeren dat niet, dat niet vreselijk is. Wij voeren een strijd dat geestelijk is. En de grootste strijd die wij voeren is hier. En ik heb heel veel mensen heel veel zien bereiken, maar ze kunnen hier niet winnen. Ze kunnen hier niet verder gaan. Het is belangrijk om te weten dat wat je denkt dat je dat gaat doen. Dus laat me nog een keer. Doen. Het is belangrijk om te weten dat hetgeen je denkt. vaak hetgeen is wat je gaat doen. De vijand weet dat. De manier waarop je denkt is de manier waarop je zult handelen. De manier waarop je denkt... is de manier waarop je zult praten. De manier waarop je denkt... is de manier waarop je zult leven. Daarom zegt de Bijbel... waar het hart vol van is... het heeft het niet over het letterlijk hart... het heeft over onze ziel... onze, onze manier van denken... waar het hart vol van is... daar loopt de mond van over. Want de manier waarop ik denk... is belangrijk. En Paulus schrijft aan de Romeinen... en... Paulus schrijft een heel mooie brief aan de Romeinen. Ze noemen het ook wel het evangelie van Paulus. Waarom? Want we zien de evangelie Lucas, Matthäus, Marcus, Lucas... we zien ook Johannes... een, een, een, een portret schetsen van hoe Jezus hier op aarde leefde. Maar wat Paulus doet... ze noemen het Romeinen het evangelie van Paulus... want wat Paulus doet... Paulus laat ons een, een, acht, een, een achter de schermen zien... van wat dit allemaal betekent. Jezus heeft hier gewoond. Hij was... Hij ging een paar kilometers ver van waar hij heeft gewoond. Hij heeft dit en dat gedaan. Maar wat betekent het voor ons? En wat Paulus doet. Hij presenteert niet een, een materiële of een zichtbare schets van wat Jezus heeft gedaan. Een letterlijke schets van wat Jezus heeft gedaan op aarde. Hij presenteert ons een geestelijke schets van wat er aan de hand was. En daarom schrijft hij Romeinen. En dan bij Romeinen 3 komt hij al zo ver dat hij zegt. Um, zowel Jodenen. Zowel Joden hebben gezondigd, zowel Heidenen hebben gezondigd en hij concludeert in hoofdstuk 3 van iedereen heeft gezondigd en mist de heerlijkheid van God. Wij, wij, wij kunnen niet in de buurt komen van God, want iedereen heeft gezondigd. Niemand is perfect, iedereen, niemand is onschuldig. iedereen heeft gezondigd, zegt hij. En hij presenteert ons een schets van wat Jezus heeft gedaan en hij presenteert ons een schets van hoe wij nu gerechtvaardigd kunnen worden door het geloof. Wij nu, niet door wat wij doen, maar simpelweg door te geloven, kunnen wij nu gered worden door Christus en kunnen wij gerechtvaardigd worden. Wat betekent dat? Dat betekent als ik Jezus Christus aanneem en ik geloof met mijn hart en ik beleid met mijn mond dat hij heer is, dan ben ik. Dan ben ik klaar. Dan ben ik gered. Dan ben ik gerechtvaardigd. Er is geen enkele ding, er is geen enkele um, straf dat op mij kan komen. Want de straf is al op hem gegaan. Ik ben gerechtvaardigd. En, en Paulus schetst zo'n portret in Romeinen. En hij, hij legt uit hoe wij gerechtvaardigd zijn door het geloof. En dan komt hij bij hoofdstuk 8. En hij komt hij met een, een van de mooiste hoofdstukken dat ik vind van de Bijbel is hoofdstuk 8 van Romeinen. Dat is een hoofdstuk dat je... Uit je hoofd moet leren als, als, als je het kan. Het is een geweldige hoofdstuk. En hij begint dan en hij concludeert. Hij zegt, dus nu is er geen verdoemenis meer. Er is geen veroordeling meer voor wie in Christus Jezus zijn. We zijn vrij. We zijn gerechtvaardigd. We zijn klaar. Het is gedaan. Wij hoeven niks meer te doen. We, we hebben geen veroordeling. Er is geen ver we zijn vrij. Hij gaat in hetzelfde hoofdstuk gaat hij verder en hij zegt daarna tegen ons van... En we zijn nu geen slaven meer. Want we waren vroeger slaven. Hij zegt, we zijn geen slaven meer, maar we zijn nu kinderen van God. We zijn geadopteerd. We zijn geen slaven meer. Want wat zonde met ons doet, is ons slaaf maken. Volgen jullie mij? Zonde, zonde is heel zonde is heel, hoe zeg je dat, listig. Want zonde laat jou denken dat jij de baas bent. Zonde is heel listig, pas op met zonde, pas op met zonde. Zonde is heel listig. Het laat je denken dat jij de baas bent. Het laat je denken dat jij de controle hebt. Het laat je denken dat jij een contract hebt getekend en je weet precies wat er gaat gebeuren. Maar je hebt de kleine letters niet gelezen van het contract. Zonde laat je denken dat je de baas bent. Ik kan het wel. Ik heb mensen gezien van... Ah joh, ik ben even drugs aan het uitproberen. En ik, ik ben drugs aan het uitproberen. En ik kan stoppen wanneer ik wil. Weet je, ik ben gewoon aan het uitproberen. Ik heb mensen gezien... Ja, ik ben gewoon even aan het drinken totdat ik dronken word. En het is... Ja, het, ik ben niet... Ik ben niet... Ik, ben, ik, ik kan het wel aan, weet je. Wanneer ik wil, stop ik wel. Ik heb mensen gezien... Die, die zeggen van, weet je wat ik aan... Het, ja kijk, ik ben jong, ik ben nog in mijn twintigjes. En ik moet nog uitproberen welke meisje, welke jongen is het nou. En ik ga gewoon uitproberen, uitproberen, uitproberen, uitproberen. Totdat ik de ware persoon vind en dan trouw ik me. Ik heb de controle. En dat is het probleem van zonde. Zonde laat je denken dat je de controle hebt. Zonde denkt, laat jou denken dat jij de meester bent... Maar je moet letten op de kleine letters, want zonde, voor je het weet, ben jij de slaaf en is zonde de meester van jouw leven. En de persoon die zegt van, ik heb drugs onder controle, na een paar jaar is die persoon zo erg verslaafd. Dat familie kapot is, dat zijn of haar leven kapot is, dat zijn of haar gezondheid kapot is. En hij die dacht dat hij of zij een meester was, is nu een slaaf. Simpelweg omdat hij of zij niet heeft opgelet op de kleine letters van zonde. Zonde maakt ons slaven. Het maakt ons slaven. Ik ga uitproberen, dat meisje, dat meisje, dat meisje, dat meisje. Of ik ga die man, die man, die man, die man, die man, die man, die man, dat meisje, dat meisje, dat meisje. Ja, ja, ik ben gewoon aan het uitproberen, aan het testen, testen, testen. Totdat ik de ware vind, dan ga ik settelen. En dan vind je de ware, en dan ga je trouwen. En dan denk je van, weet je, ik zie je, ik heb het gewoon geregeld. En dan trouw je, en dan heb je geen goed huwelijk. Je hebt een verdrietige, een afschuwelijke huwelijk. De, de, de, de scheidingspercentage is afschuwelijk in deze wereld. En, en, en, en je bent zo erg... Um, je bent zo erg verdrietig en teleurgesteld in het huwelijk. Simpelweg omdat jij dacht dat je de baas zou zijn over zonde. Maar zonde werd de baas over jou. En nu ben je in het huwelijk getreden met bagage dat je niet dacht dat je zou hebben. En daar ben je dan, vol met bagage. Simpelweg omdat zonde de meester is geworden van ons leven. Zonde maakt slaaf. Maar Christus maakt vrij. Magga. Zonde maakt slaaf, maar Christus maakt. Zonde maakt slaaf, maar Christus maakt. Christus maakt. Christus maakt. En wij zijn vrijgekocht door het bloed van Christus Jezus. En wij zitten niet meer onder de, onder de kettingen van de zonde. Maar wij zijn nu zonen van God. Wij zijn geen slaven meer. Wij zijn nu kinderen. Wij zijn geen slaven meer, maar wij zijn nu kinderen. Maar nu, zegt Paulus in, in hoofdstuk 12, is heel interessant. Hij legt een hele concept uit van het evangelie, van wat het uh, betekent voor ons. En dan hoofdstuk 12, mag ik nu, uh, uh, vers 1. Hij legt, hij van 1 tot en met 11 heeft het helemaal de, achter de schermen laten zien. En nu gaat hij switchen. Hij heeft laten zien wat het evangelie voor ons betekent. En hier gaat hij switchen. En hier zegt hij, ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, door de barmhartigheden van God, door wat God, wat betekent dit? Aangezien God dit allemaal heeft gedaan in ons leven, we zijn wat? We zijn. We zijn je het al vergeten. We zijn. Juist. Dus God heeft zoveel al gedaan door de ontfermingen van God, de barmhartigheid. Dus hij was zo genadevol in ons leven. Dus. Hij roept ons om onze lichamen aan God te wijden als een levend offer. Laten wij nu, aangezien God alles heeft gegeven aan ons, zijn zoon... laten wij dan nu alles geven aan hem. Volgen jullie dit? Dus God heeft alles gegeven voor ons. Laten wij nu, zegt hij, alles geven aan hem. Ons leven geven als een offer. Heilig en voor God wel behaaglijk. Dat is uw redelijke godsdienst. En dan gaat hij in vers 2... En zegt hij, en wordt niet aan deze wereld gelijkvormig... maar wordt veranderd door wat? Door de vernieuwing van uw gezindheid. Gezindheid betekent denken. Door de vernieuwing van je, van je denken. Maar we zijn toch al vrij? We zijn toch al vrij? Het is toch al klaar? We zijn toch geen slaven meer? En dan hier... Presenteert hij dit aan mij. Hij zegt, we moeten, onze verand... we moeten veranderen. We moeten niet gelijkvormig worden aan deze wereld. Maar we moeten veranderd worden. Een metamorfose ondergaan. Door de vernieuwing van ons denken. Want, want, want. Het is heel belangrijk om te weten dat je vaak een slaaf kan weghalen van de slavernij. Maar het is ook belangrijk om te weten dat je de slavernij ook moet weghalen uit de slaaf. Je kan een slaaf weghalen uit de slavernij, maar de vraag is hoe haal je de slavernij uit van een slaaf? Dat is, de hele, dat is de hele, het hele probleem geweest in de geschiedenis van de mens, um, vooral bij de tijd van de abo, abolitionist. Ik weet ab, abo, niet, aboriginals... abolitionist. Ja. Um, dus toen ze de slavernij hadden beëindigd, waren allerlei slaven vrij. Maar ze hadden niet de capaciteit om de vrijheid aan te kunnen. Dat is er gebeurd met Israël. Israël was slaaf onder Egypte. En God komt met zijn krachtige hand en bevrijdt ze. En ze zijn bevrijd. Ze hebben vrijheid meegemaakt. Maar de slaven zijn weggehaald uit de slavernij. Maar de slaven hadden nog slavernij in hun. Binnen moeten we leren te winnen. Het is belangrijk om te realiseren en te weten dat God ons weghoudt uit de slavernij. En we zijn vrijgekocht, we zijn geen slaaf meer. Maar hij zegt ons hier... Dat wij veranderd moeten worden door de vernieuwing van ons denken. Waarom? Want wij zijn superlang onder een juk gebleven. En we zijn gevormd door deze wereld. En nu zijn we gered. We zijn geheiligd. We zijn apart gezet. En we zijn gerechtvaardigd. Maar wanneer Jezus Christus aanneemt. En je zegt. Heer God, kom in mijn, heer, in mijn leven wonen vader. In de naam van Jezus. Bam, je bent gered. Maar het betekent niet dat de volgende seconde dat je alleen maar denkt. Halleluja. Heer mijn redder. Je hebt nog een heleboel slavernij in jou, dat je constant moet veranderen. Dat heet het proces van heiliging. Ik moet meer en meer gaan worden naar hoe Jezus Christus wil dat ik ga worden. En het probleem van velen van ons is dat God ons heeft weggehaald uit de slavernij, maar we hebben niet toegelaten dat de slavernij uit ons weggehaald wordt. Ja, dat is goed Nederlands. Ja. We hebben toegelaten dat, dat, dat God ons weghoudt uit de slavernij. Maar we hebben vaak niet toegelaten dat God de slavernij uit ons weghoudt. Dat strijd dat wij binnen moeten winnen. En, en, en hij zegt tegen ons, word niet gelijkvormig aan deze wereld. Want de wereld leeft in een systeem van slavernij. Daar zijn we uitgekomen. We zijn uit deze systeem, maar we leven in een systeem. Begrijpen we dit? We zijn van deze wereld, maar niet echt van deze wereld. We zijn in, hem, we zijn in deze wereld, op deze wereld, laten we het beter zeggen. We zijn op deze wereld, maar we zijn niet van deze wereld. En we worden omringd door systemen en manieren van denken waar wij overwinnaars over moeten zijn. Als er iets is dat de wereld wil doen met jou, is jou op een bepaalde manier laten denken. Dat is het dat systeem van de wereld. Het is een systeem dat jou wil laten denken hoe zij willen dat jij denkt. Dat is het hele... Dat is het hele doel achter propaganderen en reclames. Reclames en, en, en, en, en wanneer ze reclames gaan doen, is het niet dat ze zomaar iets verzinnen. Nee, ze doen onderzoek naar leeftijden en naar hoe mensen denken... en naar hoe mensen omgaan met social media en omgaan met dit en dat. En dan gaan ze een bepaalde reclame creëren dat ons manier van denken kan veranderen. Want je wilde geen koffieapparaat en niet denken ze van... ik wil je laten denken dat jij een koffieapparaat nodig hebt. Maar dat is reclame. Maar wat, wat, wat, wat zeggen we dan over muziek? En wat zeggen we dan over films? Wat zeggen we dan over het systeem van deze wereld... dat ons op een bepaalde manier wil laten denken... waar wij niet geroepen zijn om, naar, om zo te denken? Wat zeggen we als niemand... Ik kijk op het nieuws, ik kijk op het nieuws en, ze doen, en ik zie ze op het straat interviewen. Niemand... Niemand, niemand, ik probeer het te vinden, maar niemand vindt dat het nodig is dat we genderneutraal zijn. Ik heb gezocht nieuws en, en dan gaan ze vragen en je ziet op straat, nou nah, ik vind het hoeft niet, hoeft niet, hoeft niet, hoeft niet. Maar er is toch wel een of andere, uh, er is een of andere agenda dat het wil doordrukken, doordrukken op ons. Dat wij op een bepaalde manier nu moeten denken. Dat wij op een bepaalde manier onze kinderen moeten opvoeden. Dat wij op een bepaalde manier um, um, gevormd moeten worden en moeten denken. Ik ga het gewoon hebben over genderneutraliteit, hoor. dat mag niet uit. Mag, mag. We leven in een vrij land. <laughs> en, en er wordt, een, er wordt een, een agenda doorgedrukt... dat wij op een bepaalde manier moeten denken... zodat, niet nu, niet nu, niet nu... maar over tien jaar, over twintig jaar... dat wij op een bepaalde manier zullen denken over bepaalde aspecten. Wij denken nu heel anders dan dertig jaar geleden... over heel veel verschillende dingen, over seks en al die dingen... En ik had het deze, deze week, vorige week, gingen met de jongeren praten en we hadden het over liefde, seks en daten. Ja, Leuk leuke onderwerp. En ik ging onderzoek doen. Ik ging naar Spotify en ik ging kijken naar de top 10 liedjes op Spotify. En ik ging kijken naar de teksten van de top 10 liedjes in de wereld op Spotify. En ik ging kijken naar de top 10 liedjes. Zeven van de top 10 liedjes gingen over seks of hadden een of andere um, benaming of, of um, presentatie van seks. En dan drie andere kun je er nog over twijfelen waar het eigenlijk om ging. Ging het nou over seks of ging het over liefde? Ze noemen het liefde of wat dan ook. De top tien gaat erover. En we worden een bepaalde, er wordt een bepaalde agenda doorgedrukt in ons of op ons, zodat wij gelijkvormig worden. Maar wat zegt de Bijbel? Wij moeten niet gelijkvormig worden... Aan deze wereld, maar wij moeten veranderd worden in de vernieuwing van ons denken. Als jij op dezelfde manier denkt als deze wereld, dan ben je verkeerd bezig. Dan ben je misschien wel vrij, maar dan is misschien de slavernij nog in jou. En de wereld en de strijd die we voeren, zegt de Bijbel niet ik, de Bijbel zegt de strijd die we voeren is geestelijk. Het, is, het zijn um, redeneringen, het zijn hoogtes die zich opgaan tegen boelwerken, die opstaan tegen God. Gedachten die er komen op ons en, en die ons willen besturen, want de gedachten die we hebben besturen ons. Want de vijand weet dat hij niet in jou kan komen, want je bent in Christus. Hij kan niet, je kan niet en de heilige geest hebben en de vijand in jou hebben. Dat is onmogelijk. We zijn allemaal gewoon, als we Jezus Christ aannemen, hebben we de heilige geest in ons. Hij kan niet in jou komen, maar hij kan jou wel proberen te beïnvloeden. Zodat jij op een bepaalde manier gaat denken dat jij jezelf in problemen gaat brengen. Dat jij jezelf naar beneden gaat halen. En niet het leven gaat leven dat Jezus voor jou heeft. Gaat het goed tot nu toe? En de Bijbel zegt ons... Dat wij niet gelijkvormig moeten worden aan deze wereld. Huh? Niet gelijkvormig. Niet... Wij moeten niet op dezelfde manier denken. zoals deze wereld denkt. Maar wij moeten, ver... wij moeten vernieuwd en veranderd worden. door de vernieuwing van onze gezindheid. En we moeten deze, deze gedachten die komen. want de grootste strijd die wij voeren. Want ik weet dat als ik dit zeg, deze preek. Ik weet deze preek heel goed is. Waarom weet ik dat deze preek heel goed is? Want iedereen strijdt in zijn gedachten. Je kan er heel leuk uitzien, sorry, maar ik weet dat je strijdt in je gedachten. Mijn grootste strijden zijn in mijn gedachten. Mijn grootste strijden zijn in mijn gedachten. Maar God heeft ons geroepen om overwinnaar te zijn. En hoe kunnen wij overwinnaar zijn? Hoe kunnen wij um, overwinnen op een aspect dat binnen is? Hoe kunnen we nu overwinnen? Hoe kan ik van mezelf winnen? Laten we zo zeggen. Hoe kan je nou van jezelf winnen? Je kent jezelf. Wie, wie, wie kent jou beter dan jou? Alleen God, maar voor de rest... niemand kent jou beter dan jij. Dus nu moet je winnen van iemand... dat je alle zwakheden kent. <laughs> je moet nu winnen van iemand... dat alle zwakheden kent van jezelf... Iemand die weet, hey, je doet wel stoer en je heft wel je handen omhoog, maar ik weet wat, wat je dit en dat hebt gedaan vorige week. Hey, je ziet er heel leuk uit met je kleren, maar ik weet hoor, ik weet hoor, ik weet hoor. En nu hebben wij de taak om van onszelf te winnen. En hoe kunnen wij dit doen? De Bijbel zegt, door de vernieuwing van ons denken. Heeft iemand een telefoon voor mij? Peperste telefoon, hebben we daar, Yes. Wat gebeurt er soms in ons leven? Laten we gaan naar Filippenzen 4. Heb je dat voor mij, uh, mevrouwtje? De Bijbel zegt ons, wees in geen ding bezorgd. Wat is bezorgd? Wat is zorgen? Wat is dat? Druk maken. Druk maken. Waar gebeurt dat? Ja, ja. Wij wijs het aan, wijs het aan. Waar gebeurt dit? Ja, ja. Oké, okay. de Bijbel zegt ons, wees in geen ding bezorgd. Bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Weet je waarom velen van ons falen? Um, wanneer het gaat hierom? Want we zorgen meer dan dat we bidden. Als we net zoveel zouden bidden dat we zorgen maken, dan zou het leven heel anders eruit zien. Moet ik doorgaan? Gaan we door? Yes. Wees in geen ding bezorgd. En de vrede van God, die alle te boven... Die alle Wat? Begrip te er boven gaat, zou uw harten en uw wat? En uw wat? Gedachten bewaken in Christus Jezus. En daarna zegt hij iets heel moois. Hij zegt ons verder, broeders. Al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is... Al wat liefelijk is. Al wat welleidend is. Als er enige deugd is. En als er iets prijzenswaardig is. Wat zegt hij? Bedenk dat. Bij Be wat? Bedenk dat. Dus hoe kan ik winnen. Van de strijd binnen. Waarbij ik weet hoe ik ben. En waarbij ik al mijn zwakheden ken. En waarbij ik. Um, weet dat ik niet kan winnen van mezelf. Hoe kan ik binnen winnen? Want ik ben gered uit de slavernij. Maar soms zijn er nog gedachten die komen in mij dat ik heb... waarbij ik denk van, waarom denk je dat? Want je kan gered worden uit de slavernij... maar misschien zoek je nog... Misschien zoek je nog aan goedkeuring van andere mensen. Je kan gered zijn uit de slavernij, maar misschien heb je nog haat in jou. Je kan gered zijn uit de slavernij, maar misschien heb je nog zelf, zelf um, haat. En, en misschien ben je gered uit de slavernij, maar je, je, je, je leeft nog onder depressie of onder allerlei dingen in jouw denken. Waarom? Want God wil dat wij onze manier van denken veranderen. We moeten onze manier van denken veranderen. En hoe gebeurt dat?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 Maar hoe? De manier om binnen te winnen is om anders te denken. En hij geeft ons hier de formule. Hij zegt, oh Al alles wat goed is en deugd verdient, denk aan die dingen. En de reden dat velen van ons verliezen is omdat we vast, vast blijven zitten... aan gedachten waar we niet aan vast horen te blijven zitten. De Bijbel zegt, denk daar niet aan, denk aan iets anders dus ik moet niet vergeten want dat is vaak wat we willen doen hè? wanneer er strijd zijn en je, en, en, je wil, en dan zeg je van ik moet het vergeten wat gebeurt er als je Oké, okay, zeg, nu, zeg nu op dit moment um, tegen jezelf zeg, denk niet aan tosties zeg het oké okay, waar denk je nu aan Want velen van ons, wat we willen doen is... Nee, ik moet niet zo denken. Ik, wil, ik moet stoppen met dit. Ik moet het vergeten, vergeten, vergeten, vergeten. Maar je zult nooit winnen zo. Wat wij moeten doen is niet vergeten. Wat wij moeten doen is vervangen. Wij moeten vervangen. We hebben een systeem gekregen van de wereld. We hebben een systeem dat ons wilt onderdrukken en wilt vormen. En dit systeem moeten we niet alleen vergeten. We moeten het vervangen. Zeg samen met mij vervangen. Ik moet het niet alleen vergeten, ik moet het vervangen. Vervangen met wat beter is. Ik ga niet alleen zeggen ik wil geen tosti, ik wil geen tosti. Ik ga zeggen ik wil salade, ik wil salade, ik wil salade, ik wil salade. Wat denk ik nu aan? Ik moet niet alleen vergeten, ik moet vervangen. Ik moet niet alleen vergeten de dingen dat ik denk, ik moet denken aan wat waar is. Ik moet denken aan wat eerbaar is. Ik moet denken aan wat rechtvaardig is. Ik moet denken aan wat rein is. Ik moet denken aan wat liefelijk is. Ik moet denken aan wat welleidend is. Ik moet denken dat als er enige dicht is in iets, dat ik daaraan moet denken. Dus ik ga niet zeggen, oh lee, of oh rende. Of ik zeg, je zegt oh lee, je bent zo stom, of je kan het niet. Ik zeg, nee, wat zeg ik dan? Ik zeg, ik ben meer dan overwinnaar in Christus die mij de kracht geeft. Ik ga niet zeggen, ah, stop met zo denken, stop met denken dat je dom bent, stop met denken dat je dom bent, stop met denken dat je dom bent. Je dom bent. Kijk hoeveel je praat tegen jezelf dat je dom bent. Kijk hoe dom je bent. Je bent dom. Ik ga niet de hele tijd strijden met mezelf. Stop me hiermee, stop me hiermee, stop me hiermee, stop me hiermee. Wat ik ga doen, ik ga niet zeggen, je kan het niet. Ik ga zeggen, ik ben meer dan overwinnaar in Christus die mij de kracht geeft. Ik ga niet de hele tijd blijven zeggen, ik heb geen geld, ik heb geen geld, ik kan het niet, ik zal het niet overleven. Ik heb niks op tafel, ik heb niks op tafel. Ik ga het niet, ik kan het niet, ik kan het niet. Ik zeg, en hij zal al mijn noden voorzien. Ik ga, niet zeggen, um, ik ga niet zeggen, ik ga het niet halen, ik ga het niet halen, deze toets ga ik niet halen, deze, deze manier van leven kan ik niet aan. Want sommige mensen denken van, ik kan nooit een goede christen worden, of ik kan nooit weggaan van dit waar, waar, waar ik in zit. Ik ga niet denken van, ik kan het niet, ik kan het niet, of ik ga het niet halen, ik ga, het niet, halen, ik ga het niet halen. Ik ga zeggen, um, de Heer is mijn herde, mij ontbreekt niets. Wat doe ik? Ik ga niet alleen vergeten, ik ga vervangen. En op mijn telefoon, dit is nu van mevrouw, maar op mijn telefoon um, vaak ben ik bezig in een of andere app. Jullie weten wat app is, hè. Dus, en dan ben ik soms va vaak bezig um, op een of andere app. En wat ik dan vaak krijg, is dat er soms de app vast zit. Heb je dat ooit? Dat soms de app niet doet, <laughs> vooral met iPhone. <laughs> Nee, nee Android, Android boven alles. Um, <laughs> grapje, grapje. Um, soms zit mijn app vast. En dan denk ik van, het gaat niet. Of hij vernieuwt niet. Er is, iets, er is een of andere glitch of een bug, noemen ze dat. Van, het gaat niet. Dat ding, je blijft drukken, drukken, drukken en het gaat niet. En dan ga ik nadenken van, wacht even. Um, is mijn telefoon wel up-to-date? Is deze App wel update. Wat betekent update? Heeft het wel de laatste versie dat hij moet hebben? Volg jullie. mij? En yeah. wat ga ik dan? Ik ga naar de Google Play Store, want dit is de beste Play Store dat er is. <laughs> ik ga naar de Google Play Store, ik ga kijken naar mijn apps en mijn spelletjes. Ik heb geen spelletjes, maar mijn apps. En dan ga ik kijken van, heb ik wel de laatste versie? En als ik het niet heb, dan zeg ik, oh, ik heb het niet. Daarom loop ik vast. Daarom gaan de dingen niet zo, zo, zoals ik wil dat ze behoren te gaan... simpelweg omdat ik niet... mijn app heb vernieuwd. Je moet het vernieuwen. Zeg samen met mij vernieuwen. Je moet het vervangen. Je moet het vernieuwen. Je moet het vervangen. Je moet het vernieuwen. Je moet het vervangen en je moet het vernieuwen. Je moet het vervangen en je moet het vernieuwen. De reden dat velen van ons vastzitten... en de dingen gaan niet in het leven... en je mag drukken hoeveel je wilt. Dan moet je, je vraag, de vraag stellen van... ben ik wel up-to-date... Denk ik wel op de manier waarop God wil dat ik denk over mijzelf? Of moet ik even teruggaan naar de bron? Hè? Even naar de Google Play Store, de beste Play Store dat er is. Ik moet even gaan naar de bron en gaan kijken van... Denk ik wel op de juiste manier hoe God wil dat ik denk over mijzelf? Dat God wil dat ik denk over deze situatie? Dat God wil dat ik denk in mijn leven? Ik ga terug naar de bron en ik ga zorgen dat ik mijn manier van denken ga vernieuwen. Come on mensen, waar zijn jullie vandaag? Yeah. Ik ga naar de bron, ik ga naar de Play Store en ik zorg ervoor dat ik mijn manier van denken ga vernieuwen. En wanneer de dingen vastlopen, wanneer de, de dingen aan slecht gaan... wat ga ik dan doen? Al wat waar is, al wat eerbied verdient... al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is... ik ga naar de bron en ik ga kijken... Heer, is er een update voor mij in uw woord? Heb je een op? Denk aan je update. Wanneer de dingen vastzitten, wanneer de dingen niet gaan in jouw leven, denk terug, heb ik misschien een update nodig in mijn systeem? in mijn leven. Want dit is een systeem. Er gaan duizenden. Terwijl ik nu met je praat, kan ik aan heel veel dingen denken. Soms als ik preek, denk ik aan verschillende dingen. Ik denk van, oké, okay, hoe is mijn presentatie? Hoe spreek ik het uit? Um, ben ik wel goed? Is mijn, zijn mijn kleren wel goed? Uh, is er geen gaatje hier? Of wat dan ook. Je kan aan heel veel dingen verschillende dingen denken. Waarom? Want het is een systeem dat je hebt dat heel veel kan doen. Wat je moet doen is, wanneer de dingen niet gaan zoals je wilt, wanneer je niet denkt op de manier dat God wil dat je denkt, is dat je teruggaat naar de bron en zegt, ik moet mijn manier van denken vernieuwen. Ik moet het vernieuwen. Ik moet denken aan de waarheden dat God heeft voor mijn leven. En wij vernieuwen niet door iets nieuws. Huh? Wij vernieuwen niet door naar iets nieuws te gaan. Wij vernieuwen door naar iets te gaan dat al lang al bestaat. Deze wereld vernieuwt naar nieuwere dingen. Wij vernieuwen door terug te gaan. Wat zegt de bron over mij? Wat zegt God over mij? Wat zegt Jezus over mij? Waarom denk ik zo? Ik hoor niet zo te denken. Ik hoor niet zo te doen. Ik moet teruggaan naar de bron. Wij vernieuwen door terug te gaan naar de bron. Ik moet het vervangen. Ik moet het vernieuwen. Ik moet denken van... Is er misschien een update... Dat God heeft... Voor mijn leven. Telkens wanneer je aan het strijden bent... In je denken. Telkens wanneer je aan het strijden bent... Moet je bij jezelf nagaan. Ik ben nu op bed. De gordijnen zijn dicht. Het is zo donker hier. En ik ben heel verdrietig. Ik ben heel down... Is het misschien dat ik een manier van denken moet veranderen? Is er misschien een update dat God heeft voor mijn leven? Want zolang je met jezelf blijft strijden, zul je nooit zomaar overwinnen. Je moet strijden niet door jouw waarheid. Je moet strijden door Gods waarheid. En winnen door Gods waarheid. Denk aan de update. Soms krijg ik zo'n zo notificatie. Er is een update beschikbaar. En dat doet God vaak met ons. Dat wil Hij vaak met ons doen. Dat je denkt van, dat, dat we zo zitten en dan zegt Hij van... Kom, er is een update beschikbaar voor jou hier. Er is, een, er is een nieuwe manier van denken beschikbaar. Vaak wanneer we nieuws volgen... allerlaatste nieuws... Hè, wanneer een of andere ding gebeurt... en we zijn nieuws aan het volgen, een blog aan het volgen... Hè, wat, wat gaan ze nu doen? Wat is er nu aan de hand daar? Wat doen ze dan? Dan komen ze met wat? Ze komen met een update... Ze komen weer met een update. Wat is een update? Ze komen weer met iets nieuws. We dachten dat het tien mensen waren... maar het is twaalf. Of We dachten dat er iets aan de hand is. Er is niks aan de hand. Er is een update. En wanneer de duivel komt naar jou, bij jou... En, en, en wilt jou op een bepaalde manier laten denken... en hij komt en hij zegt... Van, ik zal overwinnen, ik zal over jou overwinnen. Jij kan het niet, jij kan het niet, jij kan het niet. Wat moet jij zeggen... Uh, maar ik heb een update gekregen van God, uh, duivel. Jij bent al lang al verslagen. Je bent een beetje ouderwetse, duivel. Je bent een beetje ouderwetse, gedachte. Ik heb een update. Ik ben meer dan overwinnaar in Christus die mij de kracht geeft. Elia was depressief. Elia wilde zelfmoord plegen. Elia wilde niet meer leven. Elia Dacht, hij kan er niet meer aan en ik kan er niet meer aan. En hij was aan het vasten en, en, en hij was zo down en zo, en zo laag. Want hij, hij dacht dat hij verslagen zou worden. Hij was zo laag. Hij kan het niet meer, hij kan het niet meer, hij kan het niet meer. Waarom? Want hij liep op oud nieuws. Volg je mij, volg mij, volg mij. Hij liep op oud nieuws en toen hij zo down was en hij dacht van ik kan het niet meer, ik ben zo alleen wat komt God? God komt met een update hij zei er zijn nog 7000 mensen die niet hebben gebogen voor Baal Elia ik heb een update voor jou God heeft een update voor jouw leven God heeft een update voor jouw manier van denken. Elke dag wil God je updaten. Elke dag moeten we onze manier van denken vernieuwen. Wordt veranderd door de vernieuwing van het denken. En weer refresh. En weer updaten. Elke dag. Elke dag. Je kan niet hetzelfde denken als vorige week. Je kan niet hetzelfde denken als vorige maand. Je kan niet hetzelfde denken als vorig jaar. Je moet steeds updaten. Heer, wat wilt u van mij? Wat, wat is uw gedachte over mij? Hoe moet ik hierover denken, heer? Wat wilt hij voor mijn leven? Ik moet updaten. Updaten. Elke dag. Elke dag. <laughs> elke dag updaten. Elke dag. Wij zijn geroepen om elke dag fresh te lopen. <laughs> fresh, fresh. Ik heb niet over je kleren. Maar we zijn geroepen om hier fresh te lopen. Verfrist. Met een, een allernieuwste update. De allernieuwste update. We hebben de allernieuwste update. We hebben de allernieuwste update. We zullen vandaag, vandaag leven op de allernieuwste update. Je zult overwinnen door niet alleen maar te vergeten, maar door te vervangen en te vernieuwen. Elke dag, elke dag, elke dag. En je zult de strijden winnen van binnen. Als je gewoon simpelweg elke dag weer vernieuwt. En, denk van, en, en als je echt vast zit, dan moet je denken van... Ben ik, wel, ben ik wel aan het denken op de manier waarop ik moet denken? Over jouw kinderen. Over jouw relaties. Over jouw huwelijk. Over jouw, jouw school of weet ik veel wat je allemaal hebt en je zit vast, je zit vast, je zit vast je zit vast en, en je wilt heel graag trouwen je wilt trouwen, maar er is niemand, er is niemand, er is niemand dan is de vraag van, ben ik wel goed aan het denken? ben ik niet mensen aan het zoeken om mij gelukkig te maken, terwijl God mij al gelukkig moet behoort te maken en ik al gelukkig moet zijn, voordat ik iemand tegenkom Amen Randall ik ben tevreden met mezelf met God, voordat ik iemand nodig heb Oh God, ik wil zo graag iemand hebben om te trouwen, heer. Geef mij iemand een man naar uw hart, heer. Met spieren en dit en dat. Maar een man naar uw hart, heer. Voor God, geef me een vrouw, God. Ik wil een vrouw hebben, vader. Zo graag, zo graag. Een vrouw naar uw hart, met de juiste figuur. Maar een vrouw naar uw hart, o oh, heer. Anders kan ik dit niet aan, heer. Anders kan ik dit niet overleven, heer. En God is denken, wacht, wacht. Je moet eerst anders denken. Je moet eerst weten dat ik genoeg ben. Je moet eerst weten dat Adam eerst was met God voordat hij met Eva was. Kom on, mensen. Adam was eerst tevreden met God. En God was degene die zei, oké, okay, Adam, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Oké, okay, het is niet goed dat de man alleen is. Laat me nu een Eva brengen. En God is degene die beslist, niet jij. Ja. <laughs> Hoe laat is het? Yes, laten opstaan.